met het NOS-journaal. Duitse moskeeën krijgen extra politiebewaking... vanwege de aanslag op twee shisha lounges in de stad Hanau. Ook openbare plekken als stations, vliegvelden en grensgebieden... krijgen extra beveiliging. Minister Seehofer wijst op het gevaar van kopieergedrag... of vergeldingsacties na de aanslagen, waarbij negen doden vielen. En noemde de actie van de 43-jarige Schutter... een extreemrechtse terreuraanslag. Ook waarschuwde hij voor de dreiging van rechtsextremisme... antisemitisme en racisme in Duitsland. Zakenman Guus Kouwenhoven kan door Zuid-Afrika niet worden uitgeleverd aan Nederland. Reden is volgens de Zuid-Afrikaanse rechter dat Kouwenhoven zijn misdrijven pleegde in Liberia en niet in Nederland. Kouwenhoven werd in 2017 bij verstek veroordeeld tot 19 jaar cel... ...wegens wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. en woont in Kaapstad. De demonstratie tegen Zwarte Piet bij de landelijke intocht in Dokkum in 2017 had niet verboden mogen worden... Dat oordeelt de rechtbank. Die vindt dat minder strenge maatregelen beter onderzocht hadden moeten worden. De gemeente Waanders van Dongeradeel besloot destijds vlak voor de intocht... om de protesten te verbieden, omdat er signalen waren... dat voorstanders van Zwarte Piet blokkades planden. Eerder die dag stuurde de politie twee bussen van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet terug. In Duitsland is op de snelweg een Nederlander betrapt... die 50.000 ecstasy pillen in zijn auto had verstopt. Ook had de man 2,5 kilo hars bij zich. De Nederlander van 23 werd aangesproken bij een tankstation... in de buurt van de stad Wiesbaden. De lading ecstasy had volgens de douane een straatwaarde van ruim 350.000 euro. Nederlandse beleggingsfondsen hebben vorig jaar... een gemiddeld rendement van 18% behaald. Het hoogste in 11 jaar, meldt de Nederlandse bank. De AIX-index steeg met 24%. Dat beleggingsfondsen het minder goed deden... komt doordat ze hun geld niet alleen steken in bedrijven... maar ook in obligaties en vastgoed. Het weer geleidelijk meer bewolking. En vooral vanavond kan het in het noorden en noordwesten soms regenen. Het wordt zo'n 9 graden. Vooral in zee waait het flink. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers. De verkeersraad. bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn diepe. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Groffe humor. Slappe lach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 Well, you may run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, you got a mighty good. tell you the news, my head's been wet with the midnight dews. I've been down on my bending knees, talking to the man from Galilee, my God spoke and he spoke so sweet, I thought I heard a shuffle of angels' feet, he put one hand upon my head, great God. God Almighty, let me tell you what he said, go tell that long time. In the dark against your fellow man As sure as God made the day and the night What you do in the dark will be brought to the light You may run and hide, slip and slide trying to take the moat from your neighbor's eye As sure as God made the rich and poor You're gonna to reap what you sow You may run on run for a long time Run on for a long time Run on for a long time Let me tell you, got a just to Go tell that long time I'm go to church just to signify Trying to make a day with the neighbor's wife Brother, let me tell you, sure as you're born you better leave a little woman alone Because one of these days, mark my word If you think that brother is going to work You'll sneak up and knock on the door That's all, brother, you'll knock no more Run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Let tell you got a mighty good chicken Go tell that long-term liar het Muziekmuseum. Ja, muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 8. En dat is de week waarin op 19 februari 1946... de AVRO start met het radioprogramma Arbeid Vitamine. Nou, dat is lang geleden. En het bestaat nog steeds. Het wordt op Radio 5 nog uitgezonden. En in diezelfde week op 16 februari, maar dan in 1968 krijgt Elvis Presley goud voor zijn gospelalbum How Great Thou Art. Deze LP is op 25 maart 1967 binnengekomen. De albumlijst van Billboard. De LP van Elvis Presley bereikt de 18e plaats. Naast de titelsong staan op deze LP In The Garden... Somebody Bigger Than You And I... en Peace In The Valley. Het nummer Crying In The Chapel wordt er als bonus aan toegevoegd. Het nummer was al in 1965 een grote hit voor Elvis in de Verenigde Staten. Wij luisterden naar een ander nummer, Run On... een traditional, beter bekend onder de naam God Almighty's Gonna Cut You Down... Het wordt voor het eerst opgenomen in 1946 door het Golden Gate Quartet. Maar goed, dus nu in de uitvoering van Elvis Presley. Opgenomen in 1967. Straks tijdens deze rondleiding de allereerste rock and roll plaat. Gecomponeerd en gespeeld door een van de meest ongewaardeerde muzikanten. Waarschijnlijk vanwege zijn moeilijke omgang en opvliegend gedrag. Wie was hij? Hij was jaar getrouwd met N. May Bullock. Dan denk je, wie is dat nou weer? Nou, ik zou je zeggen, dat is een van de meest bekende zangeressen van de wereld. Maar dat is dan haar eigenaar. En de oude top 40 hebben wij eentje uit week 8. Welk jaar, dat ga ik je nog niet vertellen. Het is in ieder geval wel het geboortejaar van Britney Spears, Amerikaanse zangeres. En Jodie Bernal, Nederlandse zanger. Die kennen we van de hit Cassie Cano uit, uh, meer was dat? 2000. Ja. En op nummer 1, in die oude top 40, week 8... staat een nummer geproduceerd door Jaap Egermond... met onder andere zang van Jodie Pijper. Het concept van het nummer is gejat van een Canadese producer. Het liedje begint met de volgende tekst. Let's do it. You gotta beat the clock, you gotta beat the clock. You can boogie like disco. love that disco sound. Turn up the volume and move it all around. Klinkt mij een beetje bekend, maar ik weet het nog niet... En muziekvrienden, we hebben natuurlijk een Langspeelplaat van de week. Deze week een tweede conceptalbum van een studioformatie. Het concept van de titel van de plaat is een verwijzing naar het boek van de bekende science fiction schrijver Isaac Asimov. Zeg je waarschijnlijk nog helemaal niks. Maar goed, we komen er dadelijk vanzelf aan toe. En dadelijk ook nog muziek van Marshall Bruce Matters. Een van de bekendste rappers. In 2007 neemt zijn ex-vrouw wraak op hem... tijdens een radio-interview. Nou, dat zou je maar gebeuren. En dadelijk ook nog een nummer van Wayne Carson Thompson. Wat in Nederland drie keer een hit wordt. In de Nederlandse top 40. Door drie verschillende artiesten. Om welk nummer gaat het? En wie hadden er nou een hit mee? En we gaan ze alle drie draaien. Oudste nummer deze week. Is uit 1951. Maar we gaan nu naar zondag 16 februari 1964. nicest jumps we've ever had on our stage. The Beatles! Bring them on! Mute fight! geluid van Doris Troy. Zij overlijdt op 16 februari 2004 in Las Vegas aan een long -mvc. Ze is in 1937 als Doris Payne geboren in de New Yorkse wijk Harlem. In 1963 heeft Doris Troy een hit met Just One Look. En die hoorden wij net. Ze heeft dit liedje samen met George Carroll geschreven. Doris Troy is vooral bekend geworden als sessiezangeres. Ze is onder meer te horen op de nummers In the Middle of Nowhere van Dusty Springfield. You Can't Always Get What You Want van de Rolling Stones. En op het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Doris Troy is 67 jaar geworden. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Beatles. Rechtstreeks vanuit het Deauville Hotel in Miami Beach in Florida... wordt op 16 februari 1964 het tweede live optreden van de Beatles... in die Ed Sullivan Show op de Amerikaanse televisie uitgezonden. De Fab Four spelen zes liedjes. I Want To Hold Your Hand, From Me To You, I Saw Her Standing There... All My Loving, This Boy and She Loves You. En dat laatste nummer hoorden we net... Er kijken ruim 70 miljoen mensen in de Verenigde Staten... naar dit optreden van de Beatles in die Ed Sullivan Show. En ze zouden nog vaker terugkomen hoor, zeker wel. Het publiek was nog redelijk rustig, hè? Ja. Muziekvrienden... Straks de Langspeelplaat van de Week tweede conceptalbum van een studioformatie. Het concept en de titel van de plaat is een verwijzing naar het boek van de bekende science fiction schrijver Isaac Asimov. En een van de leden van die studioformatie, want ze zijn maar met z'n tweede, is Eric Wolfson. Misschien dat, je dan, dat er dan een lampje gaat branden bij je. Goed. Dadelijk ook nog die oude top 40, maar voordat we daar aan toe zijn... gaan we eerst een liedje draaien uit de Tipparade. De buutsingel van een Britse popband. Het nummer komt tot 6 in Engeland. En in Nederland komt het niet verder dan de Tipparade. Dit is de Tipparade. tipparade, tipparade, tipparade. Nummer 20. 20 in de tipperade. Het liedje kwam nooit verder dan die tipperade. Het kwam dus niet in de top 40. De look uit Groot-Brittannië met I am the beat. Muziekvrienden, het is zover de langspeelplaat van de week. Ik zeg het altijd, voor mij een hoogtepunt die prachtige oude albums opnieuw te beluisteren. We draaien er altijd vier nummers van. Deze week een album van die Alan Parsons Project uit 1977. De plaat heet I Robot. Alan Parsons werd geboren in Londen op 20 december 1949. Hij werkte als technicus mee aan Abbey Road van de Beatles... en aan verschillende platen van Wings, aan platen van The Hollies... en aan platen van Pink Floyd... Zoals ook het album Atom Heart Mother met erop het naar hem vernoemde nummer Ellen's Psychedelic Breakfast. Hij werkte natuurlijk ook mee aan Dark Side of the Moon waarvoor hij een Grammy Award kreeg. Hij produceerde late platen van John Miles, Steve Harley, Pilot en Al Stewart. Samen met Eric Wolfson richt hij in de jaren 70 die Alan Parsons Project op. Met bekende en onbekende studiomuzikanten maakten deze studioformatie zeer gepolijste conceptalbums. Wolfson schreef en componeerde alle songs en Parsons produceerde ze. Omdat niet alle songs paste bij het stemgeluid van Wolfson... werden er andere zangers gevraagd de nummers te zingen. Hun eerste project, Tales of Mystery and Imagination... is gebaseerd op de gedichten en verhalen van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe. Het album ontving een Grammy Award. Het tweede album heet iRobot en is dus deze week de langspeelplaat van de week. De titel van de plaat is een verwijzing naar het boek iRobot van de bekende science fiction schrijver Isaac Asimov. Eric Wolfson sprak zelf met de schrijver. Het idee van een conceptalbum sprak Asimov wel aan. Omdat de rechten van iRobot al vergeven waren aan een filmmaatschappij, werd de titel een klein beetje veranderd. Alleen de komma tussen de twee woorden werd weggelaten. De muziek op deze plaat is meer toegankelijk dan op het eerste. Bovendien zijn de nummers korter. Op deze LP zingen zeven verschillende zangers mee. Ook zijn er twee Britse koren te horen. De single I Would Want To Be Like You wordt gezongen door Lenny Zakatek en komt zelfs tot de 36 in de Amerikaanse billboardlijst. Al met al een bijzonder album van een legendaarse studioformatie. de Alan Parsons Project uit 1977 met het album I Robot. Speelblad van de Week Week deze week het album I Robot van die Ellen Parsons Project. Muziekvrienden, het is weer zover. We hebben een oude top 40 gekozen. Eentje uit week 8. Welk jaar, dat ga ik nog niet vertellen. We hebben alle liedjes bij elkaar gezocht, we hebben ze allemaal kunnen vinden, we hebben ze in de goede volg in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1.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 Ik zou erbij vertellen dat het een medley is. Weet je nog wat dit is? Ja, ik niet hoor. Zou ik je zeggen? Echt niet. Stond ik maar drie weken. Die top 40 was ook een enige hit in Nederland. De band The Climax Blues Band. Ja, ze maakte meer albums dan singles. Dat is dus het enige hitje in Nederland. Gotta Have More Love heette het. En dit is een van de mooie liedjes. Ik zou het tweede gedeelte graag draaien. Band komt uit Nieuw Zeeland de band van Tim Finn, die naam zegt ons wel wat Het komt van dat prachtige album True Colors. Schreven door Tim Finn. Zijn broer zat in de tijd ook in de band. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Ja, nieuw. In- en heruitgaven. Supertramp. Oorspronkelijk van het album Crime of the Century Uit 1974 De studio uitvoering dan Dit komt van het album Live in Paris van Supertramp En staat dus in de top En deze ook Deze staat op uh... Nummer 37. Een liedje over Janny Ja, het gaat echt over Janny Jenny was only years old It's someone I know And she was pretty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 Hij schreef het liedje over een zekere Janni die een, een vakantie in Italië tegenkwam. Hij noemde het liedje The Eyes of Jenny. De Saddy Coast, wat daar zat hij in. En wat hebben we hier? Muziekvrienden. Nummer 36. Allemachtig. Kom, ga mee naar het dorpscafé. Neem je vrienden mee. Want Vrolijke muziek uit Drenthe. Weet je nog wie het zijn? Nou, ze hadden ook hit met uh, Ik zoek een meisje. En dit is dan het dorpsfeest van Jan en Zwaan. Zeker. Nu muziek uit Italië, muziekvrienden. Welk jaar precies? Week 8, 1900 nog wat. Celso Vali, zo heet hij. Italiaanse producer, arrangeur... En dit bedacht hij gewoon in zijn studiootje. En hij noemde het San Salvador. En hij noemde zich op deze plaat Azorto. Muziekvrienden, zangeres, geboren. Nieuw Guinea. We zien haar regelmatig op de televisie. Met zijn zoon vroeger in Luf. Ja, zo spreek je het uit Luf. Maar we horen haar nu alleen zingen. Dat is niet zo best. Got I Muziekvrienden plaatje om goud te vergeten, echt waar. Er was uh, liedje van Patty Bratz. Hold On To Love. Ja, ik weet zeker dat je dat gewoon helemaal vergeten bent, überhaupt. Dat zijn liedjes zo Goed muziek vrienden, dan nu goede muziek Ads op 33. Ja, goede muziek, dat is natuurlijk heel relatief mensen. Ja, snap ik ook wel. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Dit is ook goede muziek. Eigenlijk alle liedjes die niet op 40 staan, zijn goede muziek. Want die zijn in het verleden ruim verkocht. Dus dat betekent dat mensen het goed vinden, leuk vinden en bereid zijn om daar geld voor te betalen. Ongelooflijk, toch? Ja, ging je vroeger naar de platenwinkel. Moest je betalen voor een plaatje voor een liedje. 32 zijn we inmiddels beland. Don Williams met I Believe in You. I don't believe in superstars, organic food and foreign cars. I don't believe in the price of gold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 Liedje geschreven door Richard Cook en Sam Hagen. Geschreven dus, of gezongen door Don Williams... I Believe In You. Dan op 31 de host nieuw binnengekomen plaats. Klassieker werd het uiteindelijk. Het komt oorspronkelijk van het album Face Value van Phil Collins. Maar muziekvrienden, dit is de single uitvoering. De single mix waarop hij vanaf het begin meedrumt met zijn eigen drumstel. En de albumuitvoering, dan horen we dat niet. Dan horen we dat pas later. In die Ayrton Ayrton. Plaatje hoger, nummer 30. Jeffrey Osborne, zo heet hij. Amerikaanse singer-songwriter...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 Jeffrey Osborne, shine on nummer 30 in deze top 40. Are you Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your summer day when I kissed you and called you sweetheart I do the chairs and Ja, muziekvrienden, een melige Elvis Presley. Tijdens een optreden in Las Vegas in 1969 zong hij dit liedje. En was zo melig dat uh, hij de tekst veranderde. En wat anders, hij zag uh, iemand in het publiek zitten uh, die kaal was. Hij had moeten zingen, are you lonesome tonight? Do you gaze at your doorstep and picture me there? En hij zong, do you gaze at your bald head and wish you had hair? Vandaar dat hij zelf in de lach schiet. Hij moest er zelf om lachen, muziekvrienden. Vandaar dat dit uh, plaatje uiteindelijk in de top 40 recht kwam op uh, nummer 29. Daar zijn we er nu aan toe. Heerlijke fuck muziek van een van de familie Jackson. Maar welke? De vijfde uit de familie, ja zo is het dan officieel La Toya ja, is dat deze keer If You Feel The Funk Corrie van Gorp nu Ik ben Tambour Ja dat zeg ik Guy in We kennen dit misschien de beste van Dion uit 1961, Run Around Sue. Dit was een eetje van een Britse, ja, wat een beetje teenie-bopper band... Misschien dat je ze nog kan herinneren. Racy heten ze met Runaround Sue. Oh ja, ze hadden ook hits met... Uh, even kijken welke liedjes er nou bekend van ze. Wat was nou een grote hit? Oh ja, Some Girls. Maar dat was ze twee jaar hiervoor. Muziekvrienden, zijn we er al uit? Uit welk jaar we deze oude top 40 hebben? Het jaar waarin in, uh, in Zuid-Holland het gouden aquaduct wordt geopend. Moet zorgen voor een betere doorstroming van de Rijksweg A12. 25 nu... Er niet zoveel gerapt in de wereld. Dit was. Uh, een probeersel van Blondie Rapture op uh, 25 december. We gaan het uh, liedje tweede gedeelte draaien, ja, blijft nog steeds een geweldig nummer. Absoluut. Dadelijk trouwens ook. Uh, muziek op van een rapper Marshall Bruce Matters. Dadelijk in het uh, tweede deel. Nou, wat is nou zo'n artiestennaam? Hoe heet die rapper nou? Hmm. ziet Arendt, zo heet ze. Die dame die we Frans horen spreken. Bij Chris Payne horen we zingen nu. De formatie Visage en Fate to Great. Het was een eendaags vlieg. Ja, zeker wel. Leuk nummer. Misschien tweede gedeelte. Weet dat nog niet helemaal zeker. Twee liedjes nu van de Stray Cats. Rockabilly band uit Amerika. We staan dus met twee liedjes in deze oude top 40. Rock This Town komen we zo meteen tegen. Maar eerst zijn we toe aan. Uh... Weet je nog hoe dit liedje heet? Runaway boys. Runaway Boys Heerlijk Amerikaanse muziek nu uit Philadelphia Van de zusjes Sledge Dat kennen we natuurlijk allemaal toch? ...staat op 22 All American Girls, dus ze hadden wat hits voor die dames. Hallo, zeg. Wie hebben we hier? dit. Ze roeren met daar. Ja, muziekvrienden. Het is het op 40 van 21 februari 1900. Nog wat. Midden in de carnaval. Corrie van Goop kwamen net al tegen. En nu de zingende tandarts. Ja, zo, zo noemden we vroeger. De aal met een baag die hen krul in steert. Zal het wel niet goed uitspreken? Nee. ik wel zeker uit zitten nu uit Congo, muziekvrienden. Ja, dat had je niet gedacht. Hij noemde zichzelf Rod. Hij had er één hitje in Nederland. Shake it up tussen haakjes Do the Boogaloo. En we komen nog meer klassiekers tegen deze lijst. Wat dacht je van deze? zo is al een van de grootste klassiekers op discogebied. Cool and the Gang. We zijn inmiddels bij het linker rijtje, 19. Celebration, uiteraard. Nu muziek uit Nederland. 18. Opgericht door de broers Clemens en Huub de Lange. Met zangeres Heili Helder. En wat maakten ze leuke, frisse... Ja, we noemden dat toen in de tijd gewoon New Wave. De Mo met Fred Astaire. Me. Nu muziek uit Frankrijk, muziekvrienden. De gebroeders Gibson... We gaan oorspronkelijk van het Caribische eiland Martinique. Ja, we gaan gewoon door. Nou willen we willen naar die nummer 1. Het een beetje vaart maken. 16 uur. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsi nou ritsi pa, boom. Ja, nou, je kan al die nummers kan je zo achter elkaar zetten, hoor, van de slijpers. Puntje erin, puntje eruit. Dus Gorsteenvegen, vegen. Joepie, joepie, nog een keer. We denken het maar. De Kietel en de Pruimenpolka. Die zijn... Ja. Leuke liedjes. Maar wie horen we hier nu? Ze heet Maria Konijn. Echt waar. Ja, dat is geen artiestennaam, maar Maria Konijn. Dus ze noemde zich Maria Verano. Ze had één hitje, een kleintje, met het nummer wat we dus net hoorden. Op nummer 15, Get Up. En dit was de eerste single van een uh, bandje uit uh, Amsterdam. Nummer Opgericht door uh, Jan-Paul Driessen en Rob Takema. En ze noemden de band Fruitcake. De eerste, eerste hit van ze is... Uh, staat dus op 14. Komen ze nog een keer tegen op dertien. Zei het al, Stray Cats. Deze keer met uh, Rock This Town. Maar we gaan door naar um, 12 Live-uitvoering. Net als die van uh, Supertramp was ook een live-uitvoering. Wat dacht je, die van Elvis Presley ook een live-uitvoering van een bekend nummer? Lied van de Kings. Ze maakten het uh, volgens mij in 1970, schat ik ongeveer. Ik weet wel dat het een hit was. Dit was een heruitgave dus in een live-uitvoering. Staat dus op 12 in die top 40. in a club, also, oh, well, champagne. It is just that nog even een stukje van. Worden we dat goed? Ja, dan hoort het beter. Steve Winwood. Hij zat in een hoop bekende bands. Absoluut. En hij speelde vaak op het orgel. Zoals we nu ook horen. Van een album. Wow, you can see a chance. Het titelstuk. Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen... aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10. Chart Countdown. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40, week 8. Eentje van de 21 februari 1981. Ik lees de top 10, we draaien de nummer 1 net, die uh, Madly. En dadelijk ook een track uit de langspeelplaat van de week. Goed, komt die, nummer 10. Net als gisteren, van normaal. Nummer 9, Imagine van John Lennon. Dat had ermee te maken dat hij het jaar daarvoor in december was vermoord. Nummer 8, Embarrassment van Madness. Nummer 7, carnavalsmuziek. Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Dat zong de kale Barry Hooks samen met de Coiffeurs. Nummer 6, nog een carnavalsplaat. Er staat een paard in de gang. En op de andere kant flipt de fluitketelshow André van Duin. Wie anders? Nummer 5, Funking for Jamaica. Dat is echt een klassieke van Tom Brown. Nummer 4, Amoureux Solitaire van Leo... Nummer 3 if you could read my mind Viola Wills 2 Shine up D in the pins De eerste de beste